Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt dat Europees president... Van Rompuy te weinig gevoel toont voor wat er leeft onder de bevolking. En daardoor draagt Van Rompuy bij aan de democratische vervreemding... ten aanzien van Europa. In het tv-programma Buitenhof zei Timmermans dat Van Rompuy... steeds maar gas wil geven in de discussie over de toekomst van de EU. De PvdA-minister vindt dat er eerst concrete problemen moeten worden opgelost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 De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het huis van Oscar Pistorius... een bebloed cricketbed gevonden. Dat meldt een Zuid-Afrikaanse krant. De atleet zou zijn vriendin Riva Steenkamp... met het cricketbed hebben aangevallen voordat hij haar doodschoot. De krant zegt dat drie bronnen dicht bij het onderzoek hebben verteld... dat er keihard bewijs is tegen Pistorius. De familie van de hardloper beweert dat hij zijn vriendin... door de deur van de badkamer heen doodschoot... omdat hij dacht dat ze een inbreker was... Maar volgens de krant is er geen spoor van inbraak gevonden... en had Steenkamp een ingeslagen schedel. In Duitsland is gisteren de Britse zanger Tony Sheridan overleden. Hij maakte naam in de jaren zestig. Hij trad veel op in Hamburg met een begeleidingsband... die later de Beatles zou gaan heten. Ook zijn eerste platen nam Sheridan op met de Beatles als begeleiders. In zijn latere carrière legde hij zich meer toe op jazz en blues. In 2002 kwam zijn laatste album uit... Tony Sheridan was 72. Het weer, wisselend bewolkt, het blijft droog en het is 4 tot 6 graden. Morgen wolkenvelden en zonnige periode. Het wordt kouder en dinsdag is er kans op natte sneeuw of motregen. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een file op de A20. Gouden richting hoek van Holland. Er staat tussen knopen te Brechtse aan en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Iets verderop bij Rotterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Maar daar zijn inmiddels allerlei zolken weer vrij. De beslissing valt in Tialf. De Ascent ISU World Cup finale. Op 8, 9 en 10 maart in Tialf-Verenveen. Wie pakt de laatste punten en wint de World Cup serie?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 Ga snel naar de Citroën-dealer of kijk op citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Vier minuten over twee, tweede uur van Langs de Lijn. We zijn er natuurlijk al een uurtje in verband met dat schaatsen allemaal. Maar nu gaan we toch echt even voetballen, want om half één begonnen... tussenstand die wij kennen is 2-0, Vitesse Groningen, Richard van der Maat. Is dat nog zo? Nog steeds eh, 13 minuten nog op de klok. En het is Tjommer die er nu afgaat. De vervanger vandaag van Theo Jansen van der Struik gaat erin komen. voor de slotfase van deze wedstrijd. FC Groningen heeft het geprobeerd met een behoudend concept om op de nul te spelen. Dat is niet gelukt. Vitesse leidt volkomen terecht met 2 tegen 0. Verder zo om, om half drie aftrap van Aden Den Haag tegen Heerenveen en Pek tegen Feyenoord. Om half drie begint ook de finale van het ABN AMRO tennis toernooi in Rotterdam tussen Del Potro en Beneteau. We zijn bij het WK All right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 Seconden van uh, verlopen, natuurlijk. Uh, Light, my fire, muziek met een grote M van de Doors. Ja, en over de deur gesproken. Houdt Vitesse in de deur dicht, Richard van der Made. Ja. Zeker, FC Groningen komt er eigenlijk nauwelijks door. Heeft drie keer al gewisseld. Bakuna is erin gekomen. Ook Kieftenbelt, Texera, maar het helpt de ploeg van Robert Maaskant weinig. FC Groningen dat gewoon vrij slap ook aan dit duel is begonnen. En alleen via Seefuik een grote kans heeft gekregen. Verder was het continu Vitesse nog steeds 2-0 op het bord. Nu een voorzet vanaf de rechterkant, maar er staat helemaal niemand in het strafzopgebied. En Veldhuizen kan de bal simpel plukken en vervolgens weer meegeven aan Ibarra. Die goed speelt daar opnieuw op de rechtervleugel. Huppakee, dan gooit hij er weer zo'n demarage uit. Is ineens op de helft van Groningen. Via Boni probeert hij dan de kaats op te zetten. Maar Boni is dan niet echt balvast. Maar FC Groningen levert ook direct weer in. Van Ginkel naar Boni. Heeft wat ruimte. Probeert dan Havenaar in te spelen. Maar ook dat is niet goed. Speelt niet erg gelukkig. Die Ivorian scoort weliswaar. Vanaf de strafschopstip de beslissende 2-0. Maar verder niet zoveel van hem gezien. Hoge bal nu weer van FC Groningen richting Texera. Maar simpel via Kasia weer Teruggekopt naar Veldhuizen. Vitesse gaat goede zaken doen hoor. Vanmiddag komt wat steviger weer op de vijfde plaats terecht. Na het verlies gisteravond van FC Utrecht. En ik denk dat Vitesse daar met deze selectie ook ongeveer thuis hoort. Zo rond de vijfde plek. Jordania, de eigenaar van deze club, wil niets anders dan rechtstreeks plaatsing voor Europees voetbal. En dat is denk ik ook de komende weken gewoon het doel van Vitesse. Want het verschil na vorige week toen het 2-2 werd thuis hier tegen PSV... Om de koppositie, dat is toch wel erg groot geworden. 83 minuten hebben we hier gespeeld in de Gelderdome En Vitesse leidt soeverein met 2 tegen 0. Maar nou, neem de Apeldoorn en die oudkamp Atletiek NK Indoor met allerlei mensen. Met allerlei plannen over plaatsingen. Lukt dat een beetje? Eh, volgens nog niet, Tom. We praten over plaatsing voor het EK in Grotenburg... 1 tot 3 maart, dus over een, twee weken is dat. Een Nederlands kampioenschap met 400 atleten. Er hebben zich al 10 atleten geplaatst voor het EK. Dus dat is uh, leuk. 26 onderdelen tijdens dit uh, Nederlands kampioenschap. Niet heel erg veel publiek uh, helaas. Maar toch, het, uh, uh, ja, het ziet er allemaal weer gelikt uit. En het is toch altijd wel leuk om uh, atletiek... ...in Nederland te zien. En uh, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat er niet veel meer mensen hier om de toppers... ...zoals Sint nicolaas die bezig is met het Polsstuk hoogspringen bijvoorbeeld. Een echte wereldtopper is dat aan het werk te zien. We hebben al wat uh, medailles gehad, bijvoorbeeld bij de 800 meter vrouwen. Sanne Verstegen werd weer uh, Nederlands kampioen. Een leuke race was dat. De 1500 meter bij de mannen. Nauws werd uh, Nederlands kampioen. En de 200 meter vrouwen, geen Olympisch uh, of uh, Europees kampioenschapsonderdeel... Uh, maar toch, Tessa van Schagen won en deed dat in een nieuw Nederlands juniorenrecord. 23-65. En dan hebben we ook nog wat technische nummers. Ik zei al, Polstok Hoogspringen is nu bezig. Een, een goed nummer is dat voor Nederland met Elco Sint-Nicolaas die dat heel goed kan. Uh, dat is nog bezig. Maar we hebben wel het verspringen bij de mannen gehad. Kranendonk werd Nederlands kampioen. En bij het hoogspringen bij de vrouwen Sietske Norman. Maar we hebben nog heel wat onderdelen te gaan vanmiddag. Onder andere de 800 meter bij de mannen. En uh, bijvoorbeeld de 60 meter sprint. Altijd spectaculair in Apeldoorn. Dus als mensen nog zin hebben. Het is lekker weer. Het is goed te hoeven hier. Kom nog eventjes kijken. Want het is uh, leuk om te zien bij het Nederlands kampioenschap in de atletiek. En die houtkamp in het echt. Dat is ook heel wat. We gaan het eens hebben over schaatsen. Irene Wust is hard op weg naar de wereldtitel. Allround, want ze won juist ook de eerste afstand van vandaag, de 1500 meter. Al ging het maar krapjes. Slechts een honderdste voorsprong op Jekaterina Zhikova uit Rusland. Na de race sprak ze met collega Bert Maalderink. Je wilde een handtekening zetten onder je kampioenschap. Dat was deze, hè? Nou, hij uh, liep uh, niet helemaal goed. Niet helemaal vlekkeloos. En ik moet ook eerlijk zeggen dat Zhikova uh, gewoon een hele goede rij. Uh, ja, het een honderdste winnen is winnen. Maar uh, ik had graag uh, mijn marge nog wat vergroot. Ja, maar toch, je rijdt de snelste tijd van de dag. Uh, je klopt de nummer twee op dit moment. Ja, wat wil je dan nog meer? Ja, dadelijk winnen. Dus uh, nee, ik, uh, dit was een uh, oké okay 1500, maar laatste stuk was uh, niet echt om over naar huis te schrijven de finish. Maar ook weer wel, want je won hem wel. Ja, dat is ook wel weer zo. Maar goed, uh, nu even uitrusten en dan uh, dadelijk even voorbereiden op een uh, super 5 kilometer. Super 5 kilometer. Ja, ja. Ik bedoel, ik denk dat als je ziet naar Chicago hoe ze in vorm is... en hoe ze gisteren uh, die 3 kilometer reed... dat ze ook wel een goede 5 kilometer in huis heeft. Dus uh, ik heb geloof ik 6 of 7 seconden voorsprong. Maar ach goed, uh, die moet ik nog wel behouden. Ja, 7,79 is die voorsprong. Ik moet eerlijk zeggen, als je naar de beslankere course van haar kijkt... op de 5 kilometer, ja, dat is dan niet echt van meus. Want uh, de beslankere course is 7,20. Ah, oh, oké. Okay, nou, ik denk dat hij er sowieso wel aan gaat vandaag. Maar goed, we zullen kijken. Ze zit in de rit voor mij. En ik zit er volgens mij in de laatste rit tegen Diana. Dus uh, ik heb een tijd waarop ik weg kan. En uh, ja, als ik bij Diana in de buurt blijf, dan, uh, dan zit dat sowieso wel goed. Voelt het alsof je in de leunstoel zit? In de leunstoel? Nou, bedoel dat je lekker achterover kunt zitten en uh, kijken hoe makkelijk je wereldkampioen wordt? Nee, nee dat voel ik nooit. Ik bedoel, het moet allemaal maar gebeuren. En uh, ja, ook ik moet nog vijf kilometer schaatsen. En dan kan van alles gebeuren. En... Ik moet gewoon goed mijn ding blijven doen en focus houden. En dan, uh, dan heb ik kans, maar ik moet het nog wel eerst even doen. Nog wel even doen, zegt Irene Wuss. Die moet nog vijf kilometer rijden en is hij wereldkampioen. Sebastian Timmerman en uh, Erben Wennemars. Jullie gaan naar de 1500 meter bij de mannen kijken. Kramer moet nog twee afstanden rijden. Dan is hij ook even wereldkampioen. Maar die 1500 bij de EK ging niet zo lekker, kan ik me herinneren. Nee, dat klopt. En uh, dit is ook een uh, belangrijke 1500 meter... die trouwens nu begonnen is met een Italiaan die alleen rijdt. Marco Signini, omdat Bram Smallenbroek, de Oostenrijker... die uh, eigenlijk Nederlander is, maar voor Oostenrijk uitkomt... gisteren de pijp aan te gaf. Inderdaad, bij het EK kwam... Niet verder dan de achtste plaats. Hij verdedigt straks in de laatste rit tegen Owa Bukkou. Een voorsprong van slechts 48 honderdste van een seconde. En we weten dat de 1500 meter tegenwoordig eigenlijk de specialiteit is van de Noor. En dat niet alleen Erben. Wat heel belangrijk misschien wel is, is dat Kramer in de binnenbaan start. En dus die laatste buitenbocht heeft. En dat Bukkoe dus op de laatste kruising naar Kramer toe kan rijden. Ja, dat is echt een heel groot voordeel. Het is een groot voordeel dat je die laatste binnenbocht hebt. Want dan mag je namelijk twee keer achter je tegenstander aanrijden. En dan heb je dus twee keer van en die laatste binnenbocht als die verzuring het, het maximaalste is, dan is dat heerlijk. En als je dan op de kruising eh, vlak achter zit, en dan heb je die halve seconde zomaar te pakken. En dan, uh, dan, moet, dan is uh, Bocco eerste in het klassement en dan mag, uh, mag zijn kramer in de voorlaatste rit rijden. Wat hij absoluut niet wil, want ik sprak hem vanochtend en hij zei van ik heb er helemaal geen zin in. Ik, ik zal en ik moet vandaag voor Bocco uh, uh, eindigen want ik wil voor hem in het, in het klassement blijven staan na drie afstanden. Want inderdaad, uh, mocht dat veranderen, mocht Bukku naar de leiding gaan in het klassement... rijdt hij als leider in het klassement automatisch in de laatste rit. En dan is zeg maar, de indeling uh, gebaseerd op de vijf kilometer van gisteren. En als de top vier verder zo blijft zoals die nu is... zou dat betekenen dat Bukku tegen zijn landgenoot rijdt in de laatste rit. En dat we de rit daarvoor, Skobrev, tegen Sven Kramer gaan zien. Dus dan moet Kramer een tijd gaan zetten op die tien kilometer. Maar maakt Kramer zich nou echt zorgen? Om zijn nee, en nee. de van hij maakt zich daar geen zorgen om, maar kijk, als je in die voorlaatste rit moet rijden, dan kun je het gewoon niet maken om uh, van, nou weet je, dit, dit zal waarschijnlijk wel genoeg zijn. Nee, dan zal hij gewoon volle bak moeten rijden. Dan zal hij gewoon maximale uh, 10 kilometer rijden, want hij mag natuurlijk dus geen enkel risico nemen dat hij... ...een verkeerde inschatting maakt en dat het daardoor uh, bijvoorbeeld de havenbukkel... In ieder, ...in ieder geval nog een kans krijgt om wereldkampioen te worden. juni in, in de eerste rit inmiddels over de streep. 1.53.37 is zijn eindtijd, dat is geen toptijd. Kramer dus straks in de laatste rit. De eerste Nederlander die we gaan zien is Rens Rottevel. Hij rijdt in de achtste rit van deze 1500 meter tegen Silos. En Rottevel zal nog veel uit de kast moeten halen om de 10 kilometer te bereiken. Slotseconde van de wedstrijd die al gelopen is. Vitesse tegen FC Groningen, Richard. Ja hoor, wedstrijd zit op slot. 89 minuten, 30 seconden, plus zo dadelijk wat extra tijd. Nog altijd 2-0 in het voordeel van Vitesse-doelpunten. In de tweede helft gemaakt door Mike Havenaar... met een kopbal en een penalty benut door Wilfried Boni. Zijn negentiende, de volgende komende dagen moet ik eigenlijk zeggen... zullen belangrijk worden. Want er azen nog altijd wat Russische clubs op Boni. Misschien gaat hij wel naar Anzhi misschien wel naar Spartak Moskou. Het zijn allemaal clubs die in elk geval geïnformeerd hebben... of Boni eh, tot 27... Eh, Eind van deze maand uh, loopt die transfermarkt daar nog. Is hij in elk geval nog open. Dus het zou kunnen. Boni wil zelf ook graag dat hij uh, alsnog die kant op gaat. Dat zal dus uh, de komende week allemaal duidelijk gaan worden. Twee minuten extra speeltijd. 2-0 dus. De voorsprong voor Vitesse dat uh, goed heeft gespeeld in dit duel. Met name in het eerste kwartier van de tweede helft. Nu nog een uh, corner voor FC Groningen. Dat uh, nauwelijks kansen heeft gekregen in uh, deze wedstrijd. Zeer afwachtend heeft uh, gespeeld. De afvallende bal... Wordt... ...wordt geschoten door Burnett. Nog een keer. En dan via Kasia geblokt gaat die bal over de zijlijn. Het is Van der Heijden die hem nota bene nog knap binnenhoudt. Direct doodlegt. En dan ook nog zijn man probeert daaruit te spelen. Bijna op de achterlijn. Paast dan Havenaar in. Die toch een uitstekend aanspeelpunt is gebleken bij Vitesse. Was ook betrokken bij de laatste kans die de Arnhemmers kregen. In combinatie met Van Aanholt. Van Aanholt schoot de bal vervolgens in het zijnet. Dat was de laatste grote kans die de ploeg van Fred Rutte heeft gekregen. laatste twee wedstrijden. Slechts één Eén punt voor Vitesse, maar nu voor eigen publiek dus weer eens de volle buit. En Vitesse doet dus prima zaken. Kruipt ook weer wat dichter richting FC Twente. Dat natuurlijk gisteravond ook punten liet liggen. Groningen heeft de bal in de extra tijd van dit duel. Dan zegt Bizot ik peer hem nog maar een keer naar voren. Maar daar staat Van Aanholt de man of the match. Zojuist werd hij omgeroepen tot man of the match. Speelde een prima partij. De linksback van Vitesse kopte de bal over de zijlijn. En dus nu nog een laatste ingooi van FC Groningen. Denk ik in dit duel van der Struik verdedigt Via Rijs gaat de bal naar Havenaar. Havenaar dan naar Ibarra in de middencirkel. Ibarra dacht ik speel Burnett even door de benen. Dat mislukt. En dan nog een aanval misschien van FC Groningen. Aan de linkerkant van het veld met invaller Bakuna. Ook weinig gezien. Groningen ontbeert een afmaker. Ontbeert ook creativiteit. Michael De Leeuw, de topscorer met zeven goals, ook niet gezien. Het is allemaal armoed bij Groningen. Zeker in deze wedstrijd. Nu misschien nog een laatste schot vanuit de tweede lijn. Maar ook dat lijkt eigenlijk helemaal nergens naar een meter of vier, vijf. Voorbij het doel van Piet Veldhuis. En dan denk ik dat scheidtrechter Liesveld de bal gaat halen. Staat het publiek al op. En dat is inderdaad het geval. Vitesse boekt een zakelijke overwinning. Pakt drie punten tegen FC Groningen. Het wordt 2-0 door doelpunten van Mike Havenaar en Wilfried Boni. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. PSV Utrecht beginnen we mee. Eindstand 2-1, Rust 1-1, 0-1 Moulenga, 1-1 Mertens, 2-1 Wijnaldum De winnende dus voor PSV dat met 10 man eindigde... omdat Hutchinson de rode kaart zag in de 70e minuut. PSV boekte een moeizame, maar wel zeer belangrijke overwinning. Aanvoerder Mark van Bommel was dan ook tevreden... en vond de zegen ook verdiend. Als je de kansen gaat, gaat bekijken... dan denk ik dat de, de goal van Utrecht uh, eigenlijk uit de lucht kon vallen. Het is, een, het is geen echte kans... Dan krijgen ze een bal net voor, uh, voor de goal langs in de eerste helft. En die kopbal van Van der Gund in de tweede helft. En, en dat was het volgens mij. Als ik het uh, heel snel nu even analyseer. En wij hadden, ik denk, zes echt goede kansen. Uh, en, en daarom denk ik ook dat wij verdiend hebben om te winnen. En, en de wil om te winnen hebben wij denk ik ook wel uitgestraald. Mark van Bommel ontving overigens een gele kaart... en mis daarom de topper volgende week tegen Feyenoord. En ook Hutchinson, hoorde u, u hoorde het mij al zeggen, is er dan niet bij. Twee keer geel, dus rood, werd hij uit het veld gestuurd. Puzzelen, voor dikke advocaat. Maar de PSV-coach wilde zich daar kort na de wedstrijd... nog even niet mee bezighouden. Ja, ja Feyenoord is top een topwet, maar iedere wedstrijd is voor ons top. Want je kunt er heel weinig laten liggen, maar dat geldt ook voor, voor, voor die anderen. Vanavond, vanavond, hebben we gewonnen, dat moeten we meenemen. En maandag gaan we weer kijken hoe we het oplossen tegen Feyenoord. De advocaat zei dat. Voor FC Utrecht was het de tweede na laag op rij... en dat terwijl de club dus zo'n goed seizoen kent. Trainer Jan Wouters was overigens niet al te treurig... en zag zelfs een hoop positieve punten. Het is wel zo dat we prima tegenstand hebben geboden. Uh, PSV is natuurlijk wel uh, uh, wat stappen verder dan wij. Uh, maar ik denk als we, als we wat slimmer waren geweest en, en, en nog wat rustiger... Dan, dan had er misschien wel wat meer in gezeten. Uh, maar er zijn ook fases in, in de wedstrijd geweest... waar uh, bij de 2-1 had PSV ook de 3-1 en 4-1 kunnen maken. Maar dan vind ik het toch een compliment... Waar, dat we toch weer uh, terug in de wedstrijd komen... en zelf ook weer aan voetbal en aan aanvallen toekomen. Dan FC Twente tegen Willem II. Het werd 1-1 in Enschede bij de rust stond het 1-0 door een goal van Douglas... en vlak voor tijd 1-1 door Ippel. De puntendeling voelt voor de thuisclub als een nederlaag. Zelfs tegen de hekkenslouter was de titelkandidaat niet in staat... om de eerste overwinning van dit kalenderjaar te boeken... De positie van trainer Steve McLaren komt dan ook steeds en steeds meer onder druk te staan. Toch zal hij zelf niet opstappen. Not at all. You know, I believe in this, uh, this club, I believe in this team. I believe what they can do. En uh, you saw the response van de fans. Oké, okay. uh, they demonstrate en they will demonstrate again. En dit is normaal in deze circumstances. Ja, McLaren, hij blijft geloof houden in zijn team. En hij vindt het niet meer dan normaal dat het publiek protesteert. Aanvoerder Wout Brama denkt daar toch ietsje anders over. De middenvelder van Twente vindt dat de schuld ook bij de spelers ligt. Ja, we hebben het als spelers zelf niet laten zien vandaag op het veld, wederom. Ja, dan kun je de trainer alles verwijten. En dat snap ik ook wel, omdat uh, dat is logisch. En dat is inherent aan het voetbal. Ik snap die gedachte ook wel. Maar kijk, wij moeten natuurlijk wel realistisch blijven... en, uh, en niet met, uh, met emoties te veel meegaan. En, en om na een paar slechte resultaten een trainer eruit te gooien... vind ik uh, niet, niet normaal en niet des Twente. De, de dreun voor Twente, weer uitgedeeld door Ricardo Ippel... middenvelder van Willem II, vanaf een medesje op 35. Nou, ik wil de stand hier op rechts breed geven om. Uh om in eerste instantie de voorzet dan uh, te krijgen. En ik denk, ja, er komt toch niemand naar me toe, dan schiet ik hem maar binnen ook. Ja, en voor 2 leverde dat een uh, bonuspuntje op. Trainer Jurgen Streppel weet dat zijn ploeg de komende weken er nog veel meer nodig heeft. We hadden voor vandaag nog 12 wedstrijden. En zo hebben wij dat benaderd, uh, moet ik eerlijk zeggen. We hebben in de groep gezegd, wij kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Uh, er alles aan doen om het maximale resultaat te halen. Dat wilden we vorige week ook. En toen zijn we over klas door Herakles. Nou, ik denk dat we dat vandaag prima hebben gedaan. En nu uh, gaat het vizier op NEC... Ja, die hebben een tikkie gehad tegen VVV. Ja. Dus ja, eens kijken hoe zij weer reageren. En ja, daarna kijken we weer naar de volgende wedstrijd. Roda AZ, 2-2. Bij de rust was het 1-1. Bij Roda moet je op tijd binnenkomen en op tijd gaan zitten... want Malki scoort altijd binnen de minuut. Gisteren ook 1-0. Eltendoor 1-1. Rust dan dus 1-2. Overtoom, de man die overkwam van Irakles. De Moersje, we kenden u nog mooi, hè? 2-2. Hij dus vier doelpunten, veel kans aan beide kanten. Klinkt als een heerlijke, aantrekkelijke wedstrijd. AZ-trainer gert van Beek was het daar ook wel mee eens. Maar dat god dan wel alleen voor de neutrale toeschouwer. Dus als, uh, om zo 90 minuten lang naar je eigen te zitten kijken... Dan, uh, dan kun je eigenlijk alleen maar de complimenten geven... voor de wijze waarop we uh, met een geweldige instelling hier alsnog een punt hebben gehaald. En met de wijze waarop we aan de wedstrijd starten en uh, hoe, hoe de, de, de, het Foutenfestival. Ja, dat, ik heb vandaag ook gezegd, jongens, ik geef jullie de complimenten... van op basis van, van, van, van een geweldige instelling. We hebben heel hard gewerkt, maar dat moesten we ook omdat we veel fouten maakten. En we zullen het morgen wel even over voetbal hebben. De JC staat nog altijd maar twee puntjes boven de degradatiezone. Toch heeft de Limburgse club na de winterstop nog niet verloren. Het is het vierde gelijke spel weliswaar op rij. Maar trainer Ruud Brood is er ook wel een beetje trots op. Ik denk wel dat het, dat het iets zegt. Omdat we tegen teams die goed vanuit de omschakeling spelen... of goed kunnen voetballen, die laten we niet altijd in het spel komen. Dus we hebben wel een bepaalde kwaliteit daarin. Maar ja, je kan niet zeggen dat we op een gelijkspel spelen... Nak tegen Herakles eindigde gisteren in 1-1 bij de rust 100-0-1 door een goal van Everton. Na de rust 1-1 ten voorde. De bezoekers kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. En volgens Nak-routinier Anthony Leurling was dat een typisch gevalletje van eigen schuld. We beginnen de eerste 20 minuten heel, uh, heel matig, heel slap. Zeg maar. We lieten Herakles voetballen. En dat was eigenlijk de bedoeling dat we dat niet zouden laten doen. En uh, ja, eigenlijk vanaf, uh, vanaf 20 minuten, 25 minuten. Ja, toen wonnen we de duels, kwamen we in de duels. En uh, constant druk gezet. En, ja, daar hebben we voor maar 90 minuten volgehouden. Ja, Heracles heeft het spel moeilijk gemaakt en zelf gewoon af en toe bij Vlaag goede aanvallen op tennises gespeeld. Ja, alleen de tweede goal ontbreekt. De trainer van Heracles, Peter Bos, moest even nadenken, maar kwam toen toch tot de conclusie dat de 1-1 een passende uitslag was. Ik vond wel dat wij de eerste 20, 25 minuten dominant waren, dat wij daar het betere van het spel hadden en geheel terecht op een 1-0 voorsprong stonden. Daarna vond ik dat wij niet meer aan het voetballen uh, kwamen. En dat is natuurlijk de verdienste van NAC, die, die, die, die powervoetbal ging spelen, die ons uh, heel kort zette. Maar normaal moeten wij er onderuit kunnen voetballen. En natuurlijk is dit geen goed veld, maar je ziet aan het eind van de tweede helft dat dat ons wel weer lukt. En vrijdagavond eindigt de NXC tegen VVV verrassend in 1-2. En zojuist afgelopen in Arnhem, Vitesse-Groningen 2-0. Brengt ons bij de stand. Eindhoven, PSV, 50 punten uit 23 wedstrijden. Kan rustig aan de radio gaan zitten, want Ajax en Feyenoord zullen moeten vanmiddag. Ze staan nu allebei 6 punten achter op 44 uit 22. Dus Twente staat er ook 6 achter, maar heeft alweer gespeeld. Heeft ook 44 punten. En Vitesse staat nu weer stevig vijfde met 42 punten uit 23 wedstrijden. Onderaan, ik zei het u net al, Roda staat net boven die streep. Heeft 22. 20 punten als uh, nummer 15. Pek Zwolle gaat nog spelen, heeft 20 punten uit 22 wedstrijden dus Venlo winnen dit weekend sluit aan met 19 punten en Willem 2 ondanks het punt 14 uit 23 18e plek en ik zei het u al dus iedereen heeft de punten nodig vanmiddag die op het veld komt van Zwolle onderin en Feyenoord heeft ze bovenin nodig half drie Zwolle, Feyenoord Herenveen moet punten halen moeten ze gaan doen in Den Haag ook om half drie ado Den Haag Herenveen en tenslotte RKC heeft onderin punten nodig en Ajax bovenin dat is de half vijf wedstrijd RKC Waalwijk tegen Ajax. Keren wij weer terug naar het schaatsen Hierenwus lijkt dus al zeker van de wereldtitel over en daarachter wordt hard gestreden om het zilver en brons. En een van de dames die daar in die strijd verwikkeld is, is Diana Valkenburg. Steven Dalenwoud ving haar op na de 1500 meter. Ja, je zit al even na te praten op het bankje. Wat, wat is de conclusie? Ah, dat was niet zo'n goede rit. Dus er zijn veel foutjes in. Ik ging bijna maar plaats op de kruising. Dat was echt uh, op het rechte eind een beetje onrustig of zo. En de bochten waren niet goed genoeg, dat dus was geen, uh, geen goede race, nee. Nou, je ging bijna op je plaats, zoals je het zelf zegt. Hoe kan dat dan? Is het dan. Ja, waar ligt dat dan? Ah, dat zijn. Dat zijn kleine slordige foutjes. Dat is misschien. Ik weet het niet zo goed. Ik vind het moeilijk om dat zelfs te zeggen. Maar. Ja, Bjarne zei al dat ik tegen gehaast was. Te onrustig. En dan. Ja, dat ik gewoon foutjes maakte, zeg maar. Dat zal uit je haast komen. Ik probeer het gewoon een goede rit te rijden. Ik weet echt hoe het moet. En dat is me heel vaak gelukt. En dat. Uh... Moet nu ook gewoon gebeuren. Maar dan lukt het gewoon even net niet, weet je al. En dan tik je jezelf weer uit. En dan. Uh... Ah, ik dacht echt dat ik die kussen ging, maar dat ging nog net goed. En dan moet je haar pakken. Dat is even lastig. Maar dan ja, geef je alles en dit was gewoon even net te weinig. Nou, hoe ging jij deze dag in? Uh, ja, gewoon. Ik, ik, moest gewoon nu twee, ik moest gewoon twee goede races rijden. Ja. Ah, de eerste is dan niet gelukt, dan maar de tweede zo. Nou, je kijkt het ook naar Chico vaar. hè? Uh, ja, achter die rijdt me nu ook weer op een achterstand. Dus dat gat is, dus, uh, dat is een stuk groter geworden. Het verschil tussen jou en haar, jij zit derde, zij tweede. Het verschil tussen jou en haar op de 5 is 6 seconden en Wat zeg jij dat? Ah, dat is pittig gezien uit 3 kilometer van gisteren. Dus uh, nou, volgens mij moet zij voor mij starten. Dus uh, ja, ik ga er alles aan doen. Aan de andere kant, haar, haar beste tijd dit seizoen is 7,23. Die van jou is 7, 3 Ja, oh, dat heeft wel potentie, maar ze had gisteren ook een. Om... Beter drie kilometer dan ooit te laten zien, dus misschien laten ze nu een betere vijf kilometer dan ooit doen. Ik weet het niet. We gaan het zien en uh, ik kan er toch niet zo van doen wat zij doet. Ik moet alleen maar zorgen dat ik gewoon echt een dijk van de vijf kilometer rijd. En dan uh, ja, zullen we aan het einde zien uh, wat het klassement zegt. Diana Valkenburg. Edwin van Kalker heeft bij wereldbekerwedstrijden in de Viermonds in de Olympische stad Sochi genoegen moeten nemen met een bijrol. Samen met Jeroen Piek, Simon Jansma en Jannik Geinig zette hij de 17e tijd neer. De zegen ging uiteindelijk naar Letland, naar piloot Oscars Melbardis. Radio 1, het NOS-journaal.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 De PvdA-minister vindt dat er eerst concrete problemen moeten worden opgelost... zoals die met de euro en economische groei. Het is volgens hem onverstandig om verder vooruit te kijken. In Duitsland is gisteren de Britse zanger Tony Sheridan overleden. Hij maakte naam in de jaren 60 en trad op met een begeleidingsband... die later de Beatles zou gaan heten. Hij zou George Harrison en John Lennon enkele gitaartechnieken hebben geleerd. Tony Sheridan was 72...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 ANWB-verkeersinformatie met files op de A12 richting Den Haag... staat 3 kilometer voor Den Haag-Malieveld. A20 Gouden richting Hoek van Holland, 2 kilometer bij Rotterdam Centrum. En op de A28 richting Utrecht staat 2 kilometer bij Amersfoort door ongeluk. En daar is de ook afgesloten. Sportradio. Twee wedstrijden om half drie, eentje daarvan is in Zwolle, Pek Zwolle tegen Feyenoord. Roland van der Geer. We zitten in de eerste minuut van deze wedstrijd. Voor Feyenoord natuurlijk zaak om deze af te sluiten... om volgende week de topwedstrijd tegen PSV te spelen. PSV heeft de drie punten inmiddels. Binnen het verschil is zes, kan weer drie worden. Ja, voor Zwolle is elk punt natuurlijk hartstikke belangrijk. in strijd tijd tegen degradatie. Het krijgt vaak de bloemen voor het goede spel. Maar het heeft nog niet heel veel punten opgeleverd. En uh, Zwolle vinden we terug op de zestiende plek. Twee wijzigingen bij Zwolle ten opzichte van vorige week. Die gelijk uh, gelijkspel tegen FC Twente. Stolt staat in de basis. En Klisch, Gravenbeek en Benson zijn niet beschikbaar. Het eerste corner voor Zwolle komt eraan. Omdat Verhoek mee verdedigt op een actie van Aschente. En de corner komt zo meteen vanaf de linkerkant. Kant. Bij Feyenoord eigenlijk geen verrassingen, gewoon voor Hoek aan de rechterkant. De van een blessure teruggekeerde schaken zit vooralsnog op de bank. En natuurlijk gaat de aandacht uit naar Immers en Pelle en Jan Maat die op scherp staan. Eerste corner leeft de goal op. Het is een goal voor plek Zwolle en Aftiets is de maker van deze treffer. En dit is dus een kickstart voor FC Zwolle. Die corner komt vanaf de linkerkant. En dan gaat het nogal eens wat mis dit seizoen bij Feyenoord, bij standaard situaties. En ook de beginfase in Zwolle vormt daar geen uitzondering op. Want we moeten de twee minuten nog aanklikken. En dan staat Zwolle al op een 1-0 voorsprong. En kijken nu met name de verdedigers van Feyenoord elkaar hoofdschuddend aan. Van ja, wie had nou ook weer... Die Afditsch op zijn lijstje staan. Corner komt vanaf de linkerkant en Afditsch loopt gewoon weg bij alles en iedereen. Met name toch bij Pelle die daar bij hem in de buurt staat. En kan redelijk vrij die bal achter Mulder werken. En zo is het dus een droomstart voor Peck Zwolle. Ja, Pelle staat bij hem in de dekking. En het is het voetje uiteindelijk van Afditsch dat ervoor zorgt dat hij die bal kan raken. En Mulder gezien is vanaf 5 meter. Zo is dat dus een droomstart voor Zwolle. En een dikke streep door de rekening voor Feyenoord dat vol goede moed aan deze wedstrijd begon. Vol vertrouwen ook is naar de resultaten van de laatste weken. Ook niet echt de moeite heeft genomen om op kunstgas te trainen... want op deze ondergrond wordt vandaag gespeeld... omdat Koeman dat allemaal niet noodzakelijk vindt. Nu moet Feyenoord dus op jacht naar een treffer. Met Pelle, die zoekt aan de linkerkant Boetjes. Het is na bijna drie minuten 1-0. En die andere wedstrijd die om half drie begonnen is. Ado Den Haag tegen Heerenveen. En met name voor Heerenveen Frank Wielaert... is het ook een beetje erop of eronder deze competitiefase. Ja, want nou ja, een ploeg als Ado treffen op dit moment. Die hem zeg maar bovenaan, die middengroep staan. Waar Herenveen uh, aan de onderkant staat. Het verschil uh, vier punten. En na een week waarin Riemer van der Velde aan de kant is geschoven door de clubleiding... zou het wel lekker zijn als ze een opgelucht adem kunnen halen na een bezoekje bij Aden Den Haag. Aan de andere kant, Aden Den Haag staat nu in de positie waarin ze eventueel uh, uh, zouden kunnen aansluiten voor playoffs Europees voetbal. En dat geef je ook niet zomaar weg tegen Hirveen in je eigen stadion. Deze twee ploegen mag je dus aan elkaar gewaagd achten in, uh, vandaag in, uh, in Den Haag. En dat zie je ook terug in de openingsfase. Vier minuten zijn we dik al onderweg. Het is nog 0-0. En bij uh, Heerdevee na vorige week die zeper tegen VVV. Op, de laatste, op het laatste moment nog net een gelijkspelletje. 2-2 eruit gesleept. Toch een paar wijzigingen. Zomer teruggekomen van een schorsing. Hij staat weer centraal achterin. Waar Koem trouwens is mogen blijven staan. Vorige week heeft hij dus een goede indruk achtergelaten op zijn trainer. Marco van Bassen. En uh, dat betekent dat Gouwenleeuw ondanks het terugkomen van een schorsing vandaag gewoon op de bank zit. En uh, El Ghanassi vorige week uh, voor het eerst in de basis. Deze week weer op de bank. Ten faveure van Van La Parra en Van Anhold. Die vervangt zuiverloon die we vorige week in de eerste helft helemaal niet in de wedstrijd hebben zien zitten. Vervolgens in de tweede helft redelijk vervangen werd door Van Anhold. En die heeft daarmee dus weer zijn basisplaatje voor deze week veiliggesteld. En bij Ado, ja, Wormgoor en Meijers allebei terug van een schorsing. En staat staan ook weer allebei in de basis. Meijers nu en de aanval op het middenveld over de linkerkant. Even de bal breed leggen naar Sherry. Want die heeft de positie aan de linkerkant waar Meijers normaal gesproken in de aanval zou lopen overgenomen. Maar dan gaan we toch weer naar achteren. Koppers vanaf linksback even terug naar de doelman. Nou Coutinho, die schiet dan de bal hard en hoog naar voren in de richting van Kolk. Die kan het u wel niet eens aangaan. Want hij verliest dat in eerste instantie. In tweede instantie dan op het midden. De bal toch weer opgeraapt. Het is een beeld van de wedstrijd zoals we dat hebben in de eerste paar minuten. Het is rommelig. Het speelt zich af op het middenveld. Of er moet nu een aardige actie komen. Van Parra wordt ondersteboven gekegeld door Beugelsdijk. Dat is een beeld dat we wel vaker zullen gaan terugzien in, uh, op dit moment. In de beginfase dus 0-0. Graziano Pelle vaak beslissend aan positieve kant. Misschien vandaag ook wel negatief. Ronald van der Geer. Ja, want hij laat afdietje weglopen. Overigens wordt hij nu wel gevonden in het strafstopgebied. Gaat hij ook naar de grond. Maar heeft maar geen enkele aanleiding gezien om een overtreding te bestraffen. Dus blijft het gewoon balbezit voor Diederik Boer. Ja, bij die corner die dus genomen werd vanaf de linkerkant, stond Aftiets bij Pelle. Komt eigenlijk voor hem, steekt zijn been uit. En ja, dan kan Mulder daar helemaal niets meer aan doen. En zou je kunnen zeggen dat, als dat ook de afspraak is, dat Pelle dus als schuldige kan worden aangewezen voor die snelle treffer van Pek Zwolle. 1-0 e staat het na een minuut of vijf. En het zal nu zaak zijn voor Feyenoord om razendsnel op jacht te gaan naar de gelijkmaker. Maar Zwolle, ja, dat heeft al wat vertrouwen getankt. Aciente met het balbezit vanaf het middenveld wordt Aftisch weer gevonden. Weer een korte combinatie. Ja, Uiteindelijk gaat het mis. Als men bijna bij Moktar is, dan kan er ingegrepen worden op de rand van de 16 meter van Feyenoord. door uh, Stefan de Vrij. samen met Matthijssen. Maar als Feyenoord dan uitverdedigt is het ook razendsnel de bal weer kwijt. Want inmiddels is hij weer bij Diedrich Boer. helemaal aan de andere kant. En zoals gezegd, dus is dat uh, de doelman van Zwolle. Uh, er valt over zover Pell ook nog wel wat aardigs te zeggen. Als hij scoort dit seizoen, dan verliest Feyenoord nooit een wedstrijd. Dus het is zaak voor de Italiaan om razendsnel een doelpunt te, te maken. Voorlopig is het Zwolle met slot. met een heel aardige bal in de diepte. en de tre 2-0 van verdediger Lachman. Wat gaat er hier gebeuren vanmiddag in Zwolle? Want Lachman is meegeslopen op voeten van achteruit. Ziet gewoon de ruimte en speelt de slot aan. En uiteindelijk geeft slot die bal in de diepte mee. Steekt hem het strafschopgebied in. Hij wordt er niemand achtervolgd. En dan gaat die bal langs Mulder. En zo staat het 2-0 voor Pek Zwolle. En spelen we nog niet eens 6,5 minuut in Zwolle. Bastian Timmerman moet dat nieuws altijd even verwerken. Kijk naar het WK Schaatsen. Want daar gaat het allemaal langzamerhand gebeuren op de 1500 meter. Erbenen, zoals. Ja, Buurman met een, met, uh, een grote glimlach. Ja. Maar goed, we kijken naar de baan. Ja, we we gaan kijken, gaan kijken naar de baan. Schaatsen, Rens Rottevel namelijk op de baan. Rens Rottevel staat 9 in het klassement. En moet eigenlijk een plaatsje stijgen. Wil hij zeker zijn van de 10 kilometer? Anders wordt het weer rekenen en strepen geblazen. Maar hij heeft moeite wat rijdt tegen Silos. Dat is een hele goede rijder op de 1500 meter. Vorige week in Insel deed hij dat ook. En over zo gesproken, daar reed Juskov naar de winst. En Juskov heeft zojuist de snelste tijd op 1.46.77 neergezet. En rotterdam Erben rijdt behoorlijk ver achter Silos op dit moment. Ja, Te ver. Dat is behoorlijk ver. Een gat van denk wel 20 meter. Uh, Harald Silos rijdt de ronde van 26.3. En Rens Rotterveel rijdt de ronde van 26.9. Ja, dat is, uh, dat is niet, uh, niet hard genoeg. Hij heeft weinig aan de tegenstander. Harald Silos gaat nu naar de buitenbaan toe. Maar die ligt wel heel erg ver voor. Rens Rotterdam heeft daar op dit moment helemaal niks aan. Zal het helemaal alleen moeten doen. Begon het toernooi met de 14e plaats op de 500 meter. Daarna 7 op de 5 kilometer. Dat was wel aardig. Maar hier moet hij nu doortrekken. En dat doet hij tot eindigheid nog altijd behoorlijk ver achter. Silos aan. Die doorkomt in 1.1779. Ronde 27.6. Dan verliest hij 1,3 seconden ten opzichte van de vorige ronde. Ligt hij meer dan een halve seconde voor op het schema van Juskov En dat niet alleen. Dat kruist Silos ruim voor Rotterdam langs. Zeg. Ja, die gaat er ruim overheen. En dan gaat uh, uh, Rent Rotterdam wel na die laatste buitenbocht. Toen blijft hij wel goed schaatsen. Hij, hij... Bla maakt zijn slagen wel redelijk goed af. Zal er niet te veel, te veel tijd verliezen in die laatste ronde. Maar is het genoeg? Silos gaat de rit winnen. En zou zomaar ook eens de snelste tijd kunnen gaan neerzetten. 1, nee, toch niet. 1,47,11. Verspeelt hij te veel in de laatste ronde. 1,48,39 voor Rottevel. En dat is te weinig. Nu al vierde. En ik vrees voor Rens Rottevel dat hij net als bij het Europees kampioenschap... ook op dit WK de 10 kilometer gaat missen. We gaan even terug naar Ronald van der Geer. Ja, we moeten toch even een beetje van de schrik bekomen. Peck, Zwolle tegen Feyenoord gaat allemaal wel snel. Het gaat razendsnel. Feyenoord kijkt om zich heen. Het is niet eigenlijk alleen maar dat het kan uitverdedigen. Met de rug tegen de muur staat. Met die 2-0 achterstand. En Zwolle voetbalt. Broersen met een lange bal richting slot. Teruggelegd weer naar de rechterkant. Naar Pluim. Die neemt die bal eventjes mee. Richting de cornervlag. Achtervolgd door Filena. En die kan niets anders doen dan een corner weggeven. Nee, het is Zwolle. Peck, Zwolle dat de lakens uitdeelt in de beginfase van deze wedstrijd. Want we spelen nog geen 10 minuten. En Zwolle staat dus op de hoepende van Afdic en Lachman met, uh, met 2-0 voor. En er is weer een corner voor uh, Peck Zwolle aanstaande. Er is even wat overleg wie die uh, corner moet nemen. Nou dat is over het algemeen vanaf de rechterkant Asjante. de linksachter. Dus uh, opletten nu bij uh, Feyenoord. Let vooral ook op Afdic, want die heeft alweer een plekje gezocht net buiten het strafschopgebied, Maar zal zo meteen inlopen. Feyenoord-verdedigers praten met elkaar in afwachting dus van die... Uh, Corner van Pek Zwolle. Ja, Feyenoord is nog helemaal niet in de buurt geweest van Diederik Boer. Nou, net heel eventjes met pellen. Maar dat was kansloos. Komt die bal op de rug van immers? Kan door Filena worden weggewerkt? Wie kan er opvangen? Ja, Zwolle weer met de bal uiteindelijk naar de rechterkant. Naar Wiljan Pluin. En dan heeft Zwolle continuering van het balbezit. Omdat het terug speelt naar de laatste lijn. Het is dus 2-0 voor Pek Zwolle. Een droomstart voor de nummer 16 tegen Feyenoord. We gaan weer schaatsen. 1500 meter Jan Blokhuis op een moment. Ik had hem wat later verwacht vandaag, heren. Dat hadden wij ook voorafgaand aan het toernooi. Maar Blokhuizen viel gisteren zwaar tegen. dus slecht staat hij uh, na de eerste dag en rijdt nu tegen Sabinio Broetka. Dat is een pol die goede 1500 meters kan rijden. Vorige week tweede werd in Insel achter die Denis Juskov. En nu, Erben, wat zien we op de kruising? Nou, hij gaat er al voor langs. Op 400 meter gaat Broetka over Jan Blokhuizen heen. En dan is het gat wel heel erg groot, want uh, Jan Blokhuizen moet nog een buitenbocht lopen. En heeft dan... Na 700 meter ligt hij ongeveer 20 meter achter op die, uh, op die polder. Dus dat gaat wel heel erg groot. tijd 26,5 van Boetka, 26 26,9 van Jan Blokhuizen. Dat is echt te langzaam, Jan. Bij het, Euro bij het Nederlandse kampioenschap was hij top. Toen kwam hij in de buurt van Sven Kramer. Hij was ietsje minder, maar werd wel twee door het Europees kampioenschap allround. En nu is hij gewoon een heel stuk minder dan dat hij begin januari was. Zelf zei ik Jacob Kilpijn. Ik weet ook wel wat er uh, verder aan de hand is. Daar wil ik niet al te veel over kwijt. Maar hij rijdt echt echt echt achter de feiten aan. Jan Blokhuizen. De Noord-Hollander van 23 jaar en hij rijdt ook ruim, ruim achter Broedkaan als de Pol al de laatste ronde ingaat. Op 1100 meter, ja, een ronde 28-0 van Jan Blokhuizen. Broedka gaat nog, heeft nog een laatste binnenbocht, maar kruist ruim 15, 20 meter over Jan heen. Dan moet Jan Blokhuizen nog een laatste buitenbocht lopen en hij is echt aan het harken hoor. Normaal gesproken rijdt hij kort langs de blokjes, maar hij rijdt nu hele wijde bochten. Hij is echt gewoon verre van in vorm. En Blokhuizen moet zich zo ook nog gaan zorgen maken om het rijden van de 10 kilometer. Ondertussen gaat Broedka dus de rit winnen. 1,46,77 tot de kloppen tijd. Die gaat eraan. 1,46,49. Prima tijd voor Broedka. Blokhuizen slecht. Nu al zevende. 1,48,59. We gaan weer eens even bij Frank Wielaert. Adel Dan Haag tegen of nog wat gebeurt? Klein kwartiertje onderweg en het is net 1-0 geworden voor Heerenveen terecht. Want Heerenveen is voetballend beter, heeft al een paar aardige aanvallen op de mat gelegd. En die laatste is ook meteen doeltreffend gebleken. goede combinatie met Kums en uiteindelijk Van den Berg die goed kaatst op Kums En die twijfelt niet. Volliet in één keer die bal van, nou wat zal het zijn, 18 meter. Van de goal van Coutinho in één keer. De bal strak tegen de touwen. Kansloos de doelman van Ado Den Haag. Dat wel probeerde op enthousiasme wat in de buurt te komen van Nortveld. Maar dat lukte dus uiteindelijk onvoldoende. Heerenveen is de beter voetballende ploeg. En beloont zichzelf door de eerste echt goede uitgespeelde kans... om meteen om te zetten in een goal. En dat is dus een situatie waar Heerenveen een tijdje niet in heeft gezeten. Dat is wel lekker dat ze even... ...kunnen uh, leunen op die voorsprong. Trouwens de laatste keer dat ze dat gedaan hebben... ...dachten ze tegen Zwolle uiteindelijk te kunnen winnen. En dat lukte dan uh, uiteindelijk ook weer niet. Dus echt lekker achteroverleunen zal er zeker niet bij zijn voor de Vriezen. En Ado dat natuurlijk uh, om, uh, zich uh, om moet zetten. Nu Jansen krijgt een vrije trap mee op de helft van Heerenveen aan de rechterkant. En gaat zelf onmiddellijk naar voren toe. Sherry laat de bal dan liggen om de vrije trap te nemen. En dat laat hij uiteindelijk over aan Holla. Ado moet terugkomen van een 1-0 achterstand in eigen stadion tegen Veen. Wij gaan weer schaatsen. 1500 meter de ritten, de ritten naderen, heren. Met een man die dit seizoen echt weer is doorgebroken. Bart Swings uit België. Een aanwinst voor het schaatsen tegen Koen Verwij. Die gisteren een slechte 500 meter reed. 36-65. Daarna een redelijke 5 kilometer. Maar we hadden ook wel wat meer verwacht van Koen Verwij. Het verschil op de kruising is niet al te groot. Koen Verwij met de arm op de rug. Zoals hij altijd doet aan het begin van de 15 kilometer in die eerste 1500 meter in die eerste rondjes. En tot nu toe een mooi duel om naar te kijken. Ja, dan gaan ze op weg naar 700 meter. Gaan ze zij aan zij naar 700 meter toe. Maar dan Denk ik denk toch dat dit beter is voor Bart Swings. Want Bart Swings is normaal gesproken de langzamere opening. Ze rijden allebei dezelfde rondetijd. 26-7. Dat is een redelijke rondetijd, maar niet echt fantastisch. Nu gaat, Jan, gaat Bart Swings het voordeel van dat hij naar die binnenbochten mag. Mag hij na Koenverweijen toe rijden. En dat doet hij ook. Hij gaat het gat op die kruising dichtrijden. Voor uh, Bart Swings. Dus die nu onderdoor komt bij Koen Verwij. Was dit een prachtig seizoen. Tot dusver al. Hij stond een keer op het podium in de Wereldbekers. Koen Verwij won. een oh. Wereldbeker gooit beide allemaal los. Je ziet Koen Verwij zoeken naar hoe hij dit ritme moet opvoeren. 27-2 is de rondetijd van Bart Swings. Bij het tegen van de laatste ronde. Dan verliest hij maar een halve seconde. Ten opzichte van zijn vorige ronde. Dus de Swings uitstekend ja. bezig. En Swings is gewoon aan het sprinten. Swings is, rijdt hier een fantastische 1500 meter. Koen Verwij. Twee handjes los, maar hij komt er gewoon echt niet bij hoor. Met die laatste buitenbocht van Bart Swings heeft Bart Swings... Ja, die, komt gewoon, die gaat die rit winnen met 15, 15 meter voorsprong. Hier komt de Belg die dit seizoen al 1.45-1.77 geeft Belgisch record. Dat blijft staan maar 1.46-1.51 voorlopig tweede. 1.47-1.51 voor Koen Verwij, Die daardoor zelfs ook een plaats gaat zakken in het algemeen klassement. De Nederlanders die we tot nu toe gezien hebben. Hebben dik klop gekregen van de buitenlanders. Van Broedka, Swings en Silos en Juskov, Maar gelukkig krijgen we straks Sven Kramer nog. Peck Zwolle tegen Feyenoord, Crucia cruciale vraag is natuurlijk Ronald, zal Feyenoord ook een plan B hebben? Ja, ja dat, is, dat is lastig. Dat werd Koeman ook nog wel gevraagd. Maar dan was het met name, ja, dan kiezen we niet voor Pelle, maar voor een snelle spits. Uh, voorlopig staat het met 2-0 achter. Is het nog niet toe aan plan B? Probeert het het nog met uh, plan A? Maar ja, je vraagt je toch af, als je dit uh, per Zwolle ziet spelen... is dit Bayern München dat nu een shirt van Zwolle heeft aangetrokken... of is dit echt het elftal dat 16e staat in de Eredivisie? Want Feyenoord heeft eigenlijk niks te vertellen. En als je het hebt over de afgelopen minuten, is er maar één mogelijkheid geweest. En dat is voor Graziano Pelle. Na een corner die Filena kort nam... Vervolgens een voorzet gaf bij de tweede paal. bal werd overgekopt door uh, Graziano Pelle. Maar het balbezit is voor Pek Het is uh, Pek dat uh, continu in de duel sterker is steeds de tweede bal veroverd. Ja, Feyenoord komt dus helemaal niet aan het voetballen toe. Ook nu weer Filena te laat. Toch zeer jong, maar uh, slot wint het uh, duel. bal gaat vervolgens naar de linkerkant. Daar is Mokta in een duel met uh, Del Jamaat. Uh, nou probeert weg te draaien bij twee mensen. Dan Janmaat en Verhoek. Dan uiteindelijk wordt er volgens mij een overtreding gemaakt. Maar laat Bramar het doorgaan. En heeft Feyenoord uiteindelijk iets wat lucht aan de linkerkant. Met Bruno Martens-Indi. Boetius, Filena, Martens-Indi. Allemaal zo rond de middenlijn. Uiteindelijk Filena die de bal dan weer uh, verspeelt. En dan kan uh, Zwolle weer uh, richting de goal van Feyenoord Met Afdic. Die krijgt een tikkie van De Vrij. Ook dat mag doorgaan. Wat dat betreft uh, laat Bramaar veel doorgaan. Filena nu met een steekbal richting Pelle. Maar die is echt kansloos. Lachman. Een van de twee maken, zit ertussen. Uh, we gaan, uh, nee, we spelen iets meer. Dan een kwartier. Het is 2-0 voor Pex tegen Feyenoord. laatste twee ritten op de 1500 meter. Bewennen wennen Sebastian Timmerman. Dimmerman. Voorlaatste rit is uh, iets meer dan een rondje uh, oud, om het zomaar te noemen. Sverreloende Pedersen, die jonge Noord, derde in het algemeen klassement. Rie van Scobrev, die ons gisteren weer verraste in die laatste rondes van de 5 kilometer. Snelde in één keer weg bij zijn tegenstander, werd nog tweede. Uh, Skobrev loert nu op uh, Pedersen. Pedersen ligt voor na 700 meter. 26 achter is zijn rondetijd, 51-17 is de doorkomsttijd. tijd. Ja, van Scobab rijdt de ronde 27-0. En dan gaat hij waarschijnlijk wel weer vlakke rondjes rijden. Maar hij moet wel flink doorrijden, want de ronde 7-0 is echt langzaam voor de eerste ronde. En die Pedersen komt met die binnenbok op die kruising komt hij onderdoor bij, uh, uh, bij Ivan Skobrev en neemt brutaal de leiding. Zwerge uh, Loende Pedersen, die uh, jonge jongen van uh, 20 jaar oud, hoort de bel. 1100 meter voor hem, 18,65. Ronde tijd 27, 4, betekent dat hij 17 de langzamer is dan uh, het schema van Broedka En Skobrev 27, 3, verliest maar 3, 10 in de vorige ronde. Waar is die man mee bezig? 70, 0 naar 27, 3, met nog laatste te gaan. En Skobref doet het precies hetzelfde wat hij gisteren ook deed op die 555 ja, meter hij. Gaat heel erg hard in die laatste ronde. Daar komt hij al onderdoor. Hij is er al voorbij. Skobref slaat weer toe zoals ze vaak in de laatste meters. Verloende Pedersen probeert mee te gaan. En Skobref rijdt 1,46-92. Dat is de vierde tijd. 1.47.15 Pedersen de zesde tijd tot nu toe. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar aan de top van die 1500 meter. En waar Broedka nog altijd leidt met 1.46.49. Een twee onze snelle dan Swings. Daar kort achter Juskov en Skobrev. De twee Russen. En de eerste Nederlander op de 1500 meter. Pas op de zevende plaats. Koen verwij is dat. En Rottevel en Blokhuizen moeten zich grote zorgen gaan maken. Om de 10 kilometer. Maar dan nu de slotrit. Ik zei het net al. Gelukkig hebben we Sven nog. Sven is natuurlijk Sven Kramer. Die al vijf keer wereldkampioen allround wet. En een voorsprong verdedigt nu van 48 honderdste van een seconde. Op Hoa Bukku. Bukku gaat dadelijk rijden in de buitenbaan. Sven Kramer gaat rijden in de binnen. Nederland-Noorwegen. Eindelijk weer een echte onvervalste Nederland-Noorwegen in Hamar. In het Vikingskipet, Waar het dus ietsje minder druk is dan gisteren. Maar uh, voldoende Nooren een uh, roes hebben uitgeslapen. Want er liepen er weer een paar gisteravond door Hamar. Echt heen met een flinke snee in de neus. En zo dronken als het maar zijn kan. En zij zitten nu allemaal weer op de tribune. En gaan dadelijk Hova Bukku aanmoedigen. Want uh, ondanks het feit dat hij ze vaak heeft teleurgesteld de Noorse supporters... is Bukku nog altijd ongemeen populair in Noorwegen. En zeker nu die in ieder geval... Uh, ...op de 1500 meter Kramer voorbij zou kunnen in het algemeen klassement. 4800ste van de seconde slechts het voordeel voor Kramer. Hoe moet hij de 1500 meter, deze 1500 meter niet zijn sterkste afstand gaan aanpakken, Erben? Hij zal hem gewoon hard moeten openen en de harde eerste 700 meter moeten rijden. Want als je kijkt, die verschillen die verschillen tussen, tussen, tussen de nummer 1 en de nummer 10 ...dat is maar twee seconden. Heel anders dan anders dan vorige week. Dus uh, de, de verschillen zijn groot op de 1500 meter. Ze zijn gelukkig allebei goed weg... En uh, Bukkel komt door die buitenbocht heen. En heeft dan nog wel een behoorlijke voorsprong op Sven Kramer hoor. Ik denk wel een medicje of 8-9 wel. En gaat het na die opening gaat het meteen al een spannende kruising worden. Want dan zou Bukkel wel eens over Kramer heen kunnen gaan kruisen. 23, 88 De openingstijd van Bukkel, 24 2434 voor Kramer die gas moet geven. Aan moet zetten in die binnenbocht. Dat gaat allemaal goed. Kruist uh, wel nog voor Bukko langs. Maar het verschil is maar zo'n anderhalve meter. Het wordt al minder. Het is nog maar een meter. Minder en minder. Hup. Aan het einde van de kruising is Bukko er al voorbij. En dit is dan echt juist datgene wat het voor is. Van die eerste van, de, van, de, van de, eerste, de eerste buitenbocht. Dat je twee wel kunt profiteren van je tegenstander. Bukkel profiteert optimaal van Sven Kramer. Maar Sven Kramer heeft zometeen de, zometeen de kruising in de voordeel. En Sven Kramer heeft wel een snelle ronde. 26,5 om 26,6 voor Harvey Bukkel. En nu kan Kramer naar Bukkel te rijden. Sven Kramer op de kruising. Houdt de linkerarm op de rug. De rechterarm zorgt voor het ritme. Het verschil wordt ietsje minder. En Kramer heeft nu de binnenbocht. Moet hij daarna zien te komen. En het verschil dadelijk maken in die laatste, op die laatste kruising. Maar hij heeft moeite om er voorbij te gaan raken. Zij aan zij op weg naar de bel. De bel voor de laatste ronde. En je ziet Kramer aanzetten en knokken. 27-3 zijn rondetijd. en 18 21 dat Maar is... nu heeft Bukkel het voordeel. Nou, dat is een hele goede tijd van Sven Kramer. Maar Halver Buckel pakt hem op. Halver oh, oh. komt dichterbij. Je komt op die kruin. hij rijdt, rijdt hij naast Sven Kramer toe. En dan wordt het spannend. Die laatste buitenbocht van Sven Kramer. Je moet meelopen. Je moet meelopen met Halver Bukkel. Dit wordt een hele spannende finish. 48 honderdste van de seconde slechts is het verschil in het voordeel van Sven Kramer. De want Bukkou gaat Kramer even slaan op de 1500 meter. Wint in 1.46, 34. En dat is de snelste tijd. Maar hij is er niet voorbij. Kramer leidt in het algemeen klassement. Dankzij de 1.46, 75 die hij hier op de borden zet. Blijft Kramer Bukkou voor in het algemeen klassement. Na drie afstanden. En dus heeft Kramer zijn missie volbracht. Want dat moest hij voor elkaar krijgen. Om te mogen starten in de laatste rit van de 10 kilometer. Dat heeft hij voor elkaar gekregen. Straks op de 10 kilometer heeft hij een voorsprong van 42 honderdste van een seconde. Op Bukhu de Kouden Noor. Die tweede staat dus in het klassement. Swings opgeklommen naar de derde plaats. Op bijna 11,5 seconde van Sven Kramer. En uh, kijken we even verder. Koen Verwij en Rens Rotterdam. Zij mogen, als ik het goed zie, de 10 kilometer wel rijden. Jan Blokhuizen gaat eruit vallen. Dat is een teleurstelling voor de nummer 2 van het Europees kampioenschap. Erben heel, heel, heel kort. Sven Kramer, Missie volbracht. Missie Hij heeft alles gegeven. Hij moest het alles geven. Maar wat een mooie 5 kilometer. Wat een mooi duel tussen Noorwegen en Nederland. Halve Bukkel vindt, vindt de 5 kilometer. Maar Sven Kramer wordt die wereldkampioen. We gaan even naar Frank Wielaard. Adel Den Haag tegen Heerenveen. Dan zijn we dik 20 minuten onderweg. En dan wordt het 1-1 uit de hoekschop. Holla is het eindstation. Hij schiet. In ieder geval die bal richting de goal van Noordveld. Die wordt onderweg nog van richting veranderd, die bal. En daardoor is Noordveld kansloos na het half uitverdedigen. En ik kan niet zo goed zien wie uiteindelijk de bal als laatste raakt. Daar zit nog een verdediger van Heerenveen tussen. Volgens mij is het Joey van den Berg. Maar ja goed, Holla zal de bal, zal de goal... Op zijn naam krijgen. En de 1-1 staat als een huis. En dat gebeurt een minuut nadat bij Ado Den Haag twee ballen van de lijn wordt gehaald. Na een hoekschop van Hereveen. Twee keer was de inzet van Koem. De eerste keer Coutinho bal van de lijn. En daarna uh, Koppers nog dezelfde, in dezelfde aanval uit de rebound. Nog een keer Koem bal van de lijn gehaald. Hereveen nog altijd voetballend beter. Zet uh, Ado Den Haag behoorlijk onder druk. Maar weet dus niet te profiteren, weet niet die 2-0 te maken. En staat voor je het weet ineens ook uit de spelervatting op 1-1. En moet dan weer helemaal opnieuw gaan beginnen om die voorsprong opnieuw op te bouwen. Maar kan het in ieder geval wel doen met het betere voetbal in het achterhoofd. Fint Bogason was al een paar keer een gevaarlijk randje buiten spel nu. Voorzet van Joey van der Berg, die wordt weggewerkt over de achterlijn door Jansen. Hoekschop voor Heerenveen. En als er hoekschoppen zijn in deze wedstrijd moeten we dus even opletten. Want uh, daar komen de gevaarlijke momenten uit. Maracek gaat uh, naar de hoekvlag om uh, die bal daar te nemen. Natuurlijk zomer mee naar voren. Om uh, gevaarlijk te kunnen zijn. Koppend en wel. Daar gaat de bal ook naartoe. Wordt de bal randje doelgebied. Weggeschoten achterin bij uh, Ado. En daarom is het gevaar in ieder geval voorlopig weer even geweken. Ado heeft de stand gelijk gemaakt in Den Haag tegen Heerenveen. 1-1 is het. Daar komt uh, 2-1 alsnog. Nee, buitenspel. Peks Zwolle dan tegen Feyenoord. Als je snel achter staat heb je veel tijd om het goed te maken, zei jou kruif altijd, Ronald. Je moet er wel een keer aan beginnen, Tom, ja. lijkt mij. Na een minuut of 23 is daar nog echt geen sprake van. Of je moet een schot op goal van Lex Immers meerekenen... waar terecht de mensen achter de goal van Diederik Boer voor moesten bukken. Want verder is Feyenoord echt niet gekomen. Zwolle is agressief, wint duels, heeft eigenlijk altijd maar die tweede bal. En als Feyenoord het balbezit heeft, dan kan het er eigenlijk niet zoveel mee. Als Zwolle de bal heeft, dan wordt het een stuk efficiënter allemaal. En speelt het ook een stuk beter nu. Bijna een mogelijkheid voor Pelle in een duel met Diederik Boer. En uiteindelijk voor hoek. Die niet kan uh, profiteren. Zo is er dan eindelijk wat gevaar voor uh, Feyenoord na een uh, minuut of uh, 25 spelen en ook wel wat uh, dreiging en wat uh, ja, wat wat, wat uh, paniek achterin. Boerhalf. ja, dan moet ja voorhoek moet die bal gewoon maken. Maar die uh, maait over die bal heen en zo uh, is dus dit moment voor uh, Feyenoord voorbij. En gaat Diederik Boer een doeltrap nemen in minuut 25 van deze wedstrijd. Met dus die 2-0 voorsprong voor Pek Zwolle. Nog altijd op het bord die snelle goals gemaakt door Afdic. Dat was de eerste. En de tweede goal door verdediger Lachman. Die dus was meegeslopen. Lange bal van Diederik Boer. Komt terecht op het hoofd van Matthijssen. Uiteindelijk op het hoofd van Van Polen. Dan weer op het hoofd van Klaas. We zijn zo rond de middenlijn. Als Immers de bal uiteindelijk terugkomt naar Stefan de Vrij. Maar wat een kans echt voor Feyenoord. De echte eerste echte grote kans naar de kopbal van. Pelle was er voor Wesley Voek, maar die zit niet echt lekker in zijn veld. Het is nog altijd 2-0 voor Peck Wolle. Het WK Allround schaatsen heeft er uh, ja, inmiddels 6 van de 8 afstanden op zitten. We gaan weer eens even terug naar Hamar. Steven Dalenbouw staat op het middenterrein. Met Rutger Thijzen, coach bij TVM. Op de schaatsen nog op het middenterrein. Eerst even Sven Kramer. Ja, de missie van deze 1500 meter is volbracht. Hè? Ja, zijn missie is gewoon geslaagd. Het doel was om uh, Bukko niet voorbij hem te laten komen. En dat is gelukt. In het klassement. Dus nu heeft hij de laatste rit. En hebben we alles in eigen hand. Dus dat was prima. Ja. Dat was een mooie rit. Ja, dat is geweldig om te zien. Een mooie sport het is uh, man tegen man. Het, is, uh, het gaat gewoon hard. En ja, dus om hier te zijn is gewoon genieten dan natuurlijk. Ja. Dus kunnen we nu al stellen. Sven Kramer is wereldkampioen. Nou... Wow. Ik weet niet of ik het verschil gezien, heb, maar dat is volgens dat is, uh, mij twee tienden straks. 42 op de 10 kilometer? Ja, dat is niet heel veel. Dus uh, dat moet eerst maar gebeuren. En dan, uh, en dan gaan we straks om half zes kunnen we wel feest vieren misschien. Ja, nou, eerder dit weekend zei Sven Kramer zelf ook. Ik wil eigenlijk na die 1500 meter eerst staan in zo'n toernooi. En dan heb ik altijd die 10 kilometer nog uit de, achter de hand. Uh, dat geeft aan hoe sterk hij op die 10 kilometer is en hoe zeker hij daarover is. Ja, dat klopt zeker. Hij, hij voelt zich gewoon heel erg goed op het, op, het, echt op het lange werk. Dat is ook waar zijn focus ligt natuurlijk. Waar hij is die het vanuit de, 5 in de 10 kilometer gewoon briljant kan doen. En ja, goed, we, nogmaals, we hebben alles in eigen hand en we maken ons eigenlijk niet heel erg druk om. Ik kan me voorstellen dat je, je wel druk maakt over uh, Jan Blokhuizen. Ja, daar maken we wel zeker druk over. En, en wat er nu gebeurt, dat, ja, dat hoop je niet, dat verwacht je ook niet. Maar je ziet het wel aankomen. Hij valt hier buiten de 10 kilometer. Wat is er met hem aan de hand? Nou ja, er is niet zo gek veel met hem aan de hand. Schaatsend, technisch loopt het goed. We hebben bepaalde keuzes gemaakt samen met Jan en, uh, en, en wij als technische staf bij TVM. En die keuzes die pakken ja, niet altijd even goed uit. En wat zijn dat voor keuzes? Dat nou, is een keuze om hem zijn eigen route deels te laten kiezen. Waar wij, die wij gewoon helemaal ondersteunen. En zijn eigen route kiezen betekent dus een stukje met, met, met wat, uh, ja, wat andere dingen. Andere soorten gevoeding en andere, andere voorbereiding in, uh, in bepaalde wedstrijden. En dat pakt nu verkeerd uit. Rutger Thijzer, dankjewel. Klein berichtje nog. Volleyballers van Orion hebben de nationale beker veroverd met 3-0. Sterk voor Draaisma Dynamo waren een Ja, en wij gaan er even uit voor het NOS-journaal van 3 uur. Bij Aarde Den Haag tegen Heerenveen staat het 1-1 door goals van Kums en Holla. En pek Zwolle tegen Feyenoord. 2-0. Afditsja en Lachman maakten ze voor Zwolle. Eerder vanmiddag Vitesse Groningen. Uitslag 2-0. Tot zo. Een stille, nucleaire ramp, diep in de bodem van Duitsland. Met dem fahren we jetzt in 490 meter tiefe... Een zoutmijn vol, lekkende vaten, radioactief afval. Dit zijn die barsten in de mijn en dat is precies wat zo gevaarlijk is. Want daardoor kan het water er doorheen komen. En het is onbekend wat er precies in zit. Elke fritent die heeft een betere documentatie van wat ze met het afval doen... dan bij deze zoutkoepel in de Assen nu aan de hand is. Wat een oplossing leek, werd een groot probleem. Vanavond in Bureau Buitenland, tussen 7 en 8. Radio 1.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 Dit is Radio 1.